Sometimes I think about us now and then, but I never wanna fall again. Zijn een vakantie, maar ik had helemaal geen poem. Wat ik voed uit, dat is nog steeds vanuit. Oh, was ik maar een grijze lach? Awesome. Ik ontmoet... Yeah.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 I'm picking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh, oh my God, oh my God, when I see you, I should run, but I'm frozen in motion. I'ma have to make up. If you